11 uur, Jan van den Putten met het NOS Journaal. Vooral Groningen heeft nog last van hoog water. In de stad Groningen wordt op dit moment kunst uit de benedenzalen van het Groningen Museum een verdieping hoger gebracht. Water uit het kanaal waarin het museum staat zal de komende uren door de ramen naar binnen komen. En in Oost-Groningen worden extra gaten gemaakt in enkele overloopgebieden om het overtollige water te lozen. Het water stijgt daar nog steeds. In Friesland zijn er nog problemen bij grauw. Een kade van een eiland loopt door het hoge water over... en tientallen mensen hebben daarom het verzoek gekregen om het eiland te verlaten. Er zijn ook nog problemen in Dordrecht in Zuid-Holland... waar steeds meer kades blank staan. Door de storm raakte in Rotterdam een vrouw gewond toen een boom op haar viel. Ook is er overlast in België en Duitsland. Daar vielen twee doden. In Vlaanderen kwam een man onder een metershoog hek terecht. En in Zuid-Duitsland kwam een automobiliste om... toen een tegenligger door een rukwind op haar weghelft terechtkwam... en frontaal met haar in botsing kwam. De schoonmakers lassen een actiepauze in. Morgen en in het weekend gaan ze weer aan het werk. Naar eigen zeggen om de werkgevers en de opdrachtgevers tijd te geven... om bij te komen van de acties van afgelopen week.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 Vorige maand liepen de onderhandelingen over een nieuwe CAO vast. De schoonmakers zijn zonder meer doorbetaling van het loon op de eerste ziektedag en genoeg tijd om hun werk te doen. Het Spannenberg-virus is nu vastgesteld bij 41 Nederlandse veebedrijven, zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen vrijdag stond de teller nog op 27. Het virus leidt ertoe dat lammeren en kalveren mismaakt geboren worden.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 Ondanks de economische crisis heeft het Duitse autobedrijf Daimler een topjaar achter de rug. De fabrikant van onder meer Mercedes en Smart verkocht 1,3 miljoen auto's. Een stijging van ruim 7,5 procent en een record. Een andere Duitse autobouwer, Audi, kwam vandaag ook met goede jaarcijfers. Audi groeide vooral in China en Amerika. En eerder maakte Porsche al bekend dat 2011 een bijzonder goed jaar was.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 De internationale schaatsunie is niet van plan om EK's en WK's op overdekte banen te houden. Irene Wust had erom gevraagd. Ze is bang dat de sterkste schaatser onterecht verliest door de mogelijk wisselende omstandigheden. De voorzitter van de schaatsunie benadrukt in een speech dat schaatsen een wintersport is. Je moet de weersomstandigheden accepteren zoals ze zijn, zei hij voordat de EK-loting begon. Je kunt het schansspringen of skiën toch ook niet op een indoorbaan afwerken. Dan het weer nog. Vannacht minder zware buien en minder wind. Het wordt 3 tot 6 graden. Morgen is de wind matig tot vrij krachtig. Er zijn buien en er is geregeld zon. Voor de graad of 8. In het weekend wisselvallig en zacht. Met vooral zaterdag veel wind. Dit was het NOS Journal. Goede nacht, Het tijd voor mij te gaan.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 Goedenavond. U zult dit jaar gegarandeerd en onvermijdelijk... dagelijks worden doodgegooid met dringende tips van wijsneuzen... die uitleggen hoe de ineenstorting van de huizenprijs moet worden tegengegaan. Vandaag was het de beurt aan de hoogste ambtenaar... van het ministerie van Economische Zaken, Chris Buijink. Hij vindt overdragsbelasting moet 2% blijven... en u moet uw hypotheek sneller aflossen. Wijsneuzige economen als Buijink hoorden we nimmer tussen 1982 en 2008... toen de huizenprijzen met 300 stegen... en de speculatieve luchtbel ontstond. Een gaaf voorbeeld van economenwijsheid achteraf. Ja, goedenavond. Welkom bij Dit Oog... Met een gelukje mocht ik in de vooravond landen op Schiphol... waar vele vluchten door de storm met grote vertragingen aankwamen. Ik loods u dus opnieuw, door opnieuw een stormachtige late avond heen. Met live muziek in de oogstudio van Ellen ten Damme... en een deel van het Amsterdam Sinfonietta... die vanaf morgen samen door het land trekken. Coco Leijn informeert u over Obama's bezuinigingsplannen op Defensie. Maar Sohane en Geert-Jan Knoops informeren u over de eerste dag... van het moordproces tegen Johan van der Sloot in Lima... Die eerste procesdag is morgen. Oud-commissaris Jan Blauw informeert u over de oud-FBI-topman... J. Edgar Hoover, over wie vandaag de film J. Edgar in première ging. En natuurlijk aandacht voor storm en hoogwater. Ik zei het al, want storm en hoogwater houden ons land bezig. We gaan even naar Dordrecht. Hoe is de situatie in de binnenstad van Dordrecht? Victor de Koning, oud-tv-journalist... en nu galeriehouder in het centrum van het oude Dordrecht. Goedenavond. Ja. Kees in het centrum van Dordrecht. Ik woon hier op de plek waar drie rivieren samenkomen: de Merwede, de Noord en de Oude Maas. En dat is volgens de commissie Veerman, die heeft gekeken hoe Nederland zich kan wapenen tegen het oprukkende water de komende jaren. Een van de gevaarlijkste plekken van Nederland. Want wat hebben we hier? Het water wat door de regen van de rivieren bovenstrooms naar beneden stroomt. En met de Westerstorm, het water wat uit de zee, het land wordt binnengedreven. En laat nou uitgerekend bij mij voor de deur. Je zou kunnen zeggen die twee opzwiepende waterstromen samenkomen. En dat betekent dat ik als enige in de straat vergeten heb door drukke werkzaamheden de zandzakken niet te plaatsen die wij gratis konden krijgen van de burgemeester. En dat inmiddels dus het water tegen de kade opklotst. En ik eh, toch een beetje met het zweet onder gaan kijken of dit een verkeerde beslissing is geweest. We mogen... hebben zandzakken. Maar ik niet. Ja, maar nog net niet het huis in dus. Nou, het is zo dat... Uh, Dreigt dat vloed... te gebeuren de komende uren dan? Nou ja, de vloed komt op. Ja. En uh, volgens de mensen die daar hebben doorgeleerd... is zo rond tien over drie... Het hoogste punt bereikt en dat zou 33 centimeter hoger zijn dan het hoogste punt van vanmiddag. En toen ja. stond het water op de kamer. Dus dat betekent dat er inderdaad best grote problemen te verwachten zijn. Van de andere kant, door de rechte oudste stad van Holland is gewend aan water... Vroeger hadden de mensen hier gewoon vloedplanken voor de deur... die ze naar beneden schoven als er uh, hoogwater aankwam. En met een beetje paardenmest uh, smeerden ja. ze dat aan. Maar ik, weer... vind je, ik vind je opmerkelijk relaxed klinken, Victor de Koning. Terwijl het dus mogelijk is dat jouw galerie, daar staat ja. kunst... vannacht getroffen wordt. Ja, maar ik heb ook wel mijn voorzorgsmaatregelen genomen, hoor. Nou, uh, wij hebben die galerie nou net een uh, halve meter hoger neergezet. En wij wonen zelf uh, in een huis uit uh, over 1680, op de eerste etage... Dus er kan wel bij ons wat water waterschade. Nog, uh, nog even de ervaring. Heeft het water ooit zo hoog gestaan in Dort, Victor? Nou, vroeger. Hè, de oude Dortenaren die lachen om wat hier wat daar gebeurt. Was het water toen de delta-werken hmm. er nog niet waren. En Dordrecht, dus eigenlijk. Het is hier een eiland. Elke dus winter te maken had met ja. de speling van de natuur, stond dat water hier altijd op de kade Vandaar die vloedplanken, vandaar die mensen dus... die daarmee gewend waren. Dortenaren zijn ervaren. Die zijn ervaren. Nu, zo. met onze interessante ja. parketvloeren, kijken we natuurlijk enigszins nerveus uh, naar, uh, ja. je zou kunnen zeggen, weersomstandigheden waar mensen vroeger uiteindelijk mee hadden leren leven. Ja. En ik moet je wel eerlijk zeggen dat, ik je er ook een beetje nerveus wordt, want aan de overkant, de wolwevershaven, daar uh, staat de in water inmiddels een meter op de kade. Nou. De auto's mogen hier niet meer parkeren. De mijnen staat weg. Jij gaat de spannende nacht tegemoet, Victor de, de Koning. Ik wens jou omhoog. heel veel sterkte daar. Dank je wel. Goed zo, okay. Kees. Donderdag 5 januari. Wow. Ja, dat gebeurt een keer wat anders. hè? gebeurt een keer wat. Er gebeurde zeker wat. Ik was te snel. Net als gisteren kreeg Nederland dus opnieuw te maken met hevige regenval, stijgende Noord- en een Waddenzee. En rivieren die tegen de dijken aanbeukten. In het Groningse Tolbert stond een dijk op springen en liep de Tolberter Pettenpolder gevaar. Bewoners werden geadviseerd te vertrekken, maar die bleven liever thuis. Wij wonen hier nog maar 43 jaar. We hebben er nooit zoveel gemaakt. Ik zit hier op het allerhoogste punt. Ik heb hier nooit noordje naar de voeten uit. Een andere bewoner vond het ook onzin om weg te gaan. Het pijl wat er nu is, dan kun je ongeveer drie keer in het jaar gaan evacueren. En dus, ja, ik heb het idee dat het wel hoger geweest is. Was er dan nergens paniek? Bleef iedereen rustig? Nou nee, in het Groningse oog was meer drama. Het zijn gewoon hele moeilijke dingen. Mijn een jaar geleden mijn vrouw verloren. En dan sta je er alleen voor. Je hebt er wel een lieve vriendin inmiddels. Maar dan komt dit heel rauw op je dak en dat kun je emotioneel moeilijk verwerken. Maar andere bewoners van Lauwersoog relativeerden alweer snel. Ik, ik heb gelukkig mijn zwemdiploma. <laughs> ik zal niet verdrinken. En ik heb mijn met op, dus uh, geen probleem, denk ik. De vooruitzichten voor vannacht, ook voor Victor de Koning... zijn afnemende wind en minder regen. Maar nu stijgt ook het water in Limburg en in Dordrecht dus verder met de Amerikaanse president Obama die maakte bekend flink te gaan snoeien in de defensieuitgaven. Now we're turning the page on a decade of war. And three years ago we had some 180.000 troops in Iraq and Afghanistan. Today we've cut that number in half. Maar hoe zit het dan met de veiligheid en de rol van Amerika als grootmacht? Blijft allemaal hetzelfde, zegt Obama. We've succeeded in defending our nation, taking the fight to our enemies in global leadership. De Burmeese oppositiepartij de NLD is vanaf vandaag gelegaliseerd. Sinds 1962 is daar het leger aan de macht. Voorzichtig komt er meer democratie in Burma. Oppositieleider Aung San Suu Kyi hoopt op eerlijke verkiezingen maar maakt zich zorgen over het leger. Mainly I think I'm concerned about how much support there is in the military for the changes. In the end, that's the most important factor. How far are the military prepared to cooperate with the reform process? Astronaut André Kuipers zweeft nog steeds in de ruimte. Zowel RTL als de NOS mochten hem een paar vragen stellen. Eerst RTL. Je hebt een stuk Old Amsterdam kaas mee naar boven genomen. Ik weet niet of je al een kans hebt gehad om daarvan te proeven. Maar smaakt dat anders in de ruimte? Heb je überhaupt smaak daar? En dan de beurt aan de NOS. Die kunnen hier vast overheen. Hoe ruikt het daar in het ISS? Dan nog even de antwoorden. Eerst maar over die Oud-Hollandse kaas. De, de smaak is iets veranderd in de ruimte. Maar ik moet zeggen dat de oude hollandse kaas, uh, die, uh, die, die smaakt uitstekend. Die heeft natuurlijk een pittige smaak, sowieso. En dan, hoe ruikt het in de ruimte? Uh, toen ik binnenkwam rook het zeg maar, een beetje chemisch. Want we, moeten, we maken hier natuurlijk ook al veel schoon. Maar het gekke is natuurlijk dat je dat heel snel niet meer ruikt. Dus nu ruikt het gewoon. Uh, want ja, je kan niet even een raam openzetten en een ander luchtje binnenlaten. Uh, ja. Dus je went er heel snel aan. En dan naar Ajax. Ajax wil graag vrouwen en kinderen toelaten... bij het bekerduel tegen AZ op 19 januari. Dat moet zonder publiek, zei dus de KNVB... als straf voor de aanval van een Ajax-supporter op AZ-keeper Esteban. Maar hoe klinkt een stadion zonder mannen? Bij het Turkse Vena weten ze het. Daar mochten laatst alleen vrouwen komen kijken. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. Ja, dan gaan we naar de krant vanmorgen, gelezen door Martijn Nijhuis. Collega, ga je gang? Ja, niet alleen de TU Delft is soepel met studies, meldt de Volkskrant. Ook andere universiteiten proberen studenten sneller door hun studie te loodsen. In Eindhoven kunnen studenten moeilijke vakken ontlopen. En de Universiteit Twente laat delen van inhoudelijke vakken vallen... in ruil voor bijvoorbeeld onderwijs in creatieve vaardigheden. Dat geven de besturen van de universiteiten ook gewoon toe... De rector Magnificus van de universiteit Tente zegt dat hij de studenten wel een beetje moet helpen. Omdat er nu heel veel voortijdig afhaken. En degenen die de eindstreep wel halen hebben daar veel langer voor nodig dan de norm van vijf jaar. En de rector Magnificus van de universiteit Eindhoven noemt het geen ontlopen van vakken. Maar eerder specialiseren. Studenten hoeven daar binnenkort, hoeven daar binnenkort dus niet meer de moeilijkste wiskunde Maar kunnen ook kiezen voor bijvoorbeeld psychologie. Overal in het land zijn dijkschouwers en watermanagers... dus in staat van verhoogde paraatheid vanwege het hoge water. Maar hoe uitzonderlijk is deze weersituatie nou eigenlijk niet echt, zegt Trouw. Het water staat wel vaker, ruim twee meter boven NAP... gemiddeld eens in de 1 tot twee jaar. Hoog water is dus niet uitzonderlijk, de zware regenval wel. Er is zoveel regen gevallen dat ze in Oost-Groningen niet meer konden afwateren op zee. Het achterland dreigde te overstromen... en daarom liet het waterschap twee waterbergingsgebieden onderlopen. Die bestaan pas een paar jaar... en zijn bedoeld om eens in de honderd jaar onder water te worden gezet. Verpleegkundigen. Verpleegkundigen die moeten aangifte doen van geweld door psychiatrische patiënten. Dat zegt Nu91, de vakbond van verpleegkundigen in het blad Spits. De bond is geschokt na een onderzoek van de Vrije Universiteit. Maar het blijkt dat twee derde van de hulpverleners in de psychiatrie... de afgelopen vijf jaar met geweld te maken kreeg. Verpleegkundigen doen nu vaak geen aangifte... maar die hoeven ze niet te accepteren, zegt de bond. De hulpverleners hebben niet alleen blauwe plekken en bijtwonden. Ruim een kwart heeft last van paniekaanvallen en slapeloosheid. Uit het onderzoek blijkt ook dat psychiatrische patiënten... zo'n 90 keer hebben geprobeerd een hulpverlener te wurgen. In de Telegraaf gaat het over het doortastende optreden van drie buren in Friesland. In de vroege ochtend zagen ze een auto met gedent licht rijden in de buurt van een verlaten huis. Ja, en toen ze polshoogte gingen nemen, reed de wagen met piepende banden weg. De drie buren bedachten zich geen moment en gingen er in hun eigen auto achteraan. Ze reden de wagen even later klem in een steegje. En een van de buren zegt... Mijn man en ik hebben die ene inbreker in de auto vastgehouden en de ander gingen vandoor. Pas toen de politie er was, begon ik te shaken. Goed nieuws voor de buren. Ze hebben hoogstwaarschijnlijk geen onschuldige klim gereden. In de auto vond de politie inbrekersgereedschap. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, en het oog vanavond weer eens live muziek. Daar houden wij van. En dat is deze keer zangeres, performer Ellen ten Damme. En een deel van het Amsterdam Sinfonietta. Vanaf morgen toeren ze twee weken met een voorstelling door het land. En die voorstelling heeft als motto de kracht van de liefde. Vanavond een optreden, Ellen... Eerste vraag, wat wordt jullie eerste nummer? Wat we nu gaan spelen is Het gras. Het is eigenlijk een uh, gedicht van Harry Mulisch. Het bestond maar uit twee zinnen. En ik heb daar een, ooit als opdracht een nummer van moeten maken. En dat gaan we nu spelen. Geheel vrijwillig spelen. <laughs> ja. Dankjewel. Ben ik bevoorrecht dat ik op zo'n avond als deze hier mag zitten presenteren? En Dan krijg ik zo. Ja. Twee maal viool, Ellen Tendamme uh, Zang, uh, uh, viool Janneke van Prooijen en Arnieke Belischmidt. Nee. En uh, altviool Ernst Grapperhaus en Charles Ward Cello. Mooi, jullie blijven zitten. Jullie We gaan komen nog zo terug. De, nog een nummer. Uit hetzelfde programma? Ja. Vanaf morgen? Vanaf, vanaf morgen is de première in Groningen, in de Oosterpoort. En dan gaan we de dag daarna naar Zwolle. We komen nog in Leiden, Hengelo. Concertgebouw, uh, tot en met 18 januari. Eindigt in Eindhoven. Hengelo, ja, ik weet niet, uh, daar is een lijstje. Misschien dus ik ja. kan jij nog even opnoemen, ik maar zal dat zien, erbij. want het wordt heel spectaculair. Dit is maar een deel hè, van het orkest. Iedereen die nu in bed luistert naar het oog, blijft wakker. Want over 10 minuten opnieuw, acht à negen minuten opnieuw... Het gezelschap met Ellentendam en Amsterdam Sinfonietta. Nou, dan gaan we naar Obama. Vandaag ontvouwde president Obama zijn militaire plannen voor de komende jaren. De Amerikaanse president kondigt het einde van de twee oorlogenstrategie aan. U hoorde erover in het nieuwsoverzicht. Over de consequenties van dat voornemen van Barack Obama spreek ik met Cocolijn, defensiedeskundige, directeur van het instituut Klingendaal. Goedenavond, Cocolijn. Goedenavond. Goedenavond. Wat houdt die twee oorlogenstrategie eigenlijk in? Ja, die is tien jaar geleden ongeveer bedacht. Nee, twintig jaar geleden moet ik eigenlijk al zeggen... direct na de, na de operatie Desert Storm... Colin Powell en Dick Cheney, we kennen ze allemaal nog wel... die dachten toen dat moeten we op twee plaatsen tegelijk in de wereld kunnen. Dus één keertje uh, Saddam Hussein verslaan in de woestijn Irak... en eigenlijk ook nog Noord-Korea had toen uh, de aandacht van de Amerikanen. Dat heeft tien jaar stand gehouden en uitgerekend tien jaar geleden was Donald Rumsfeld... ik zou bijna zeggen de tegenpool van Obama... die was er toen al bij en die zei van dat is eigenlijk... Een beetje uit de tijd twee oorlogen tegelijk voeren. Dat hoeft niet meer. Um, maar dat zei hij een maand voor 11 september. En toen is er dus nooit meer wat van gehoord. Want toen hebben de Amerikanen echt weer met volle kracht op die twee oorlogen strategie. Ze hebben er zelfs drie tegelijk gevoerd de afgelopen tien jaar. Ja. Gevoerd. En nou haalt Obama dat oude idee weer uit de kast. Onder druk van de bezuinigingen weliswaar. Um, en zegt hij, een beetje genuanceerd hoor. We moeten nog één oorlog kunnen voeren. En natuurlijk ook winnen. En we moeten op een andere plek een oorlog kunnen afslaan of afschrikken. En dan moeten we ergens anders ook nog een heel kleine operatie kunnen voeren. Maar twee grote oorlogen tegelijk voeren, die tijd is voorbij. Ja. Is, is het, het is dus vooral pragmatisme van de Amerikaanse president, bezuinigen? Of zit er ook een andere visie op uh, oorlog voeren door Amerika achter? Nou, dit is wat de Amerikanen noemen budget-driven. Uh, ze moeten bezuinigen 450 miljard wordt er bezuinigd in de komende tien jaar, 45 miljard dus per jaar. Dat wordt nog eens een keer verdubbeld als republikeinen en democraten... in het congres er niet uitkomen uh, en geen begrotingsakkoord kunnen sluiten. En daar ziet het op dit moment wel naar uit, je weet het nooit. Maar dan wordt het nog een keer verdubbeld, dan wordt het dus duizend miljard. Nou, dat zijn enorme getallen. Maar je moet het ook een beetje in perspectief zien. Het zijn bezuinigingen die wij ook kennen. Wij bezuinigen op Defensie ook 7 à 8 procent en de Amerikanen doen dat eigenlijk ook, maar bij de Amerikanen gaat alles met nog een paar nullen erbij. Ja. Dus het lijkt meer. Ja. Uh, nou is voor de gewone burger, die vraagt zich af, uh, niet twee oorlogen tegelijk, maar slechts één oorlog tegelijk. Het is een, uh, een schrale bijdrage aan de wereldvrede. Ja, kijk, Obama zegt dus al van, kijk, één oorlog voeren... en hem ergens anders een beetje, een beetje op afstand kunnen zetten... dat is dus toch nog wel heel veilig. Wij kunnen overal op de, op de wereld kunnen we nieuwe dreigingen nog wel aan. En dat is een beetje de tweede reden die je erachter moet zoeken. Het is niet alleen maar geld, maar hij zegt ook... the world has changed, de wereld is anders. Trouwens ook woorden die Rumsfeld tien jaar geleden... ook precies hetzelfde eigenlijk als zei. Hij... Um, we hebben tegenwoordig te maken met ander soort dreigingen. We hoeven niet meer grote grondoorlogen te voeren. Kijk naar hoe we op dit moment eigenlijk de terroristen en de opstanden aanpakken. Dat doen we al met onbemande vliegtuigjes vanuit Amerika zelf. Um, en dat staat een beetje symbool voor de wijze... waarop de Amerikanen tegenwoordig ook oorlog kunnen voeren... op afstand met techniek. En last but not least... Um, de, de prioriteiten van de Amerikanen die verschuiven ook. Ze zijn nu, houden ze zich vooral bezig met de opkomst van China. Dat noemen ze in dit document, wat vandaag gepubliceerd is... nog een een opkomende regionale macht, maar het wordt eigenlijk een wereldmacht. En de Amerikanen zeggen dan ook, in Azië, uh, daar gaat het gebeuren. Um, en de, het woord NAVO uh, of Europa, dat komt uh, in dit hele document van een pagina of twintig... komt dat eigenlijk halverwege pas eens opduiken. Dat heeft veel minder prioriteit. Nou, Je hebt dat hele document ook kunnen lezen vanavond? Ja. Ja? Valt dan het begrip en de naam Noord-Korea... valt de naam Iran in dat stuk van Obama en zijn staf? Ja, die, va ja, die vallen absoluut wel. Um, uh, dat wordt dan een lastige keuze voor ze. En China, en Noord-Korea, een... en Iran. En ze mogen maar één oorlog voeren. Ja, precies. Maar ja, ze zeggen toch dat... Uh... Uh, dat handelen we wel, dat kunnen we wel op een andere manier doen. Kijk naar de manier waarop we dat in Afghanistan doen, dan met die onbemande vliegtuigjes. Daar heb je niet zo heel veel grondtroepen voor nodig. Als het moet, zegt hij, dan kunnen we altijd nog elke dreiging in de wereld de baas. En hij heeft het over military leadership. Amerika blijft militaire macht nummer één. Wat er ook in China en in India en alle andere landen gebeurt. Nou, nou uh, dan de hoeveelheid geld die ermee gemoeid is. Hoeveel was dat, zei je? Hoeveel nou, wordt dat er bezuinigd? 450 miljard dollar, dat is gigantisch veel geld naar Nederlandse maatstaven. Maar als je kijkt in verhouding is het ongeveer hetzelfde... wat, wat, wat, wat, wat Nederland in Amerika en wat trouwens heel veel andere landen doen. De meeste NAVO-landen bezuinigen ook in de orde van 10%. Maar het kan verdubbelen. Ja. Nou is er uh, onder economen ook de opvatting... hoe meer je in defensie steekt, hoe meer die Amerikaanse economie draait. Uh, zou er wat dat betreft ook nog tegengas kunnen komen? Ja, dat komt ongetwijfeld. De Amerikaanse defensieindustrie die heeft uh, het recept al klaar liggen. Die klaagt en die zegt... Uh, we moeten fabrieken sluiten als jullie geen bestellingen meer doen. Uh, maar ja, het is niet helemaal waar. De Amerikanen die gaan natuurlijk ook investeren in, in nieuwe soorten uh, ja, oorlogvoering. C uh, cyberwar zijn ze erg bang voor... Daar zijn ze zelf erg goed in, maar uh, hij ze zeggen... ja, we hebben niet alleen maar meer met, met pakweg 190 landen te maken... die een cyberoorlog kunnen ontketenen... maar we hebben ook nog eens een keer met misschien wel 10.000 niet-landen te maken... groepen die cyberoorlog tegen Amerika kunnen voeren. Dus daarin wordt fors geïnvesteerd. Er wordt ook bezuinigd op dingen die niet meer zo hard nodig zijn... Eindelijk is het hoge woord eruit, zou je kunnen zeggen, na, na tientallen jaren van, van, van, van twijfelen, hebben we zoveel, ja, vijfduizend nucleaire wapens bijvoorbeeld nodig. Nee, zegt Obama, dat kan best wel minder. Dus we kunnen best veilig zijn met een wat, wat lager aantal kernwapens. Dus er worden ook wel concrete bezuinigingsthema's genoemd waar de wereld, denk ik, ook niet zoveel last van zal hebben. Ja, nou tot slot, uh, bezuinigingen. Geen revolutionair plan, maar wel uh, een intentie tot uh, grote veranderingen. Kort, wat betekent het voor Nederland en voor de NAVO? Ja, voor de NAVO uh, betekent het dat, dat we meer in wat de Amerikanen onze achtertuin noemen... zelf het zware werk moeten opklappen, ook naar Libië is wat dat betreft eigenlijk al een model. Daarin hebben de Amerikanen ons even, als het ware, een zetje gegeven de oorlog in. Hebben ook achter de schermen nog wel een rol gespeeld. Maar dit was een oorlog op afstand. Ja. En dat is het concept wat de Amerikanen voor Europa lijken te reserveren. In Azië doen we het zelf, want daar zullen we de Chinezen tegenkomen. Maar in Europa, daar wordt van gezegd, jullie zijn eigenlijk meer niet meer de consumenten van veiligheid, jullie zijn de producenten van veiligheid geworden. En dat is een beschaafde manier om te zeggen, jullie gaan nu zelf voor je eigen veiligheid wat meer zorgen. En nou. wij kijken toe. En als het nodig is, helpen we nog wel. Maar jullie moeten het nu zelf doen. Goed, Kokolijn, dankjewel dank je wel. Deze toelichting op de plannen die uh, president Obama in de loop van deze dag heeft ontvouwd. Over uh, grote bezuinigingen op de Amerikaanse defensieapparaat. En dan uh, mogen we terug hier in de oogstudio naar live muziek... naar uh, Ellen Damme. En Damme en uh, vier collega's van het Amsterdam Sinfonietta... die vanaf morgen door het land toeren. Uh, variërend van uh, morgenavond Groningen, de Oosterpoort... tot woensdag 18 januari in Eindhoven in het muziekgebouw Frits Philips. Tussendoor Rotterdam, Tilburg, Hengelo, Leiden, Amsterdam, Zwolle. En dan heb ik ze allemaal gehad. Directe vraag... Ja. Wilde jij graag met Amsterdam samen samenspelen of zij met jou? Dat eerste sowieso. Maar ik, dat, dat is iets wat je niet vraagt. Daar moet je voor gevraagd worden. Want, dus je hebt ja, wat zachte het is, het is suggesties gedaan. en toen Nee, had helemaal toch? Niet. Nee? Nee, ze hebben gewoon elk jaar een speciale tour met een solist. Bijvoorbeeld ja. Chicoria hebben jullie gehad, Karin Bloemen. Nou, altijd in januari, de hele maand. En, uh, nou, dit jaar hadden ze iets voor mij bedacht. En ik was zeer vereerd. En ik zei meteen, ja, natuurlijk. En waarom wilde jij het zo graag met hen? Nou, omdat ik weet dat het een heel goed orkest is. Het bestaat, of orkesten noemen we het zelf een ensemble. Het bestaat uit ongeveer 25 strijkers. Je hebt ze vaak gezien en gehoord? Uh, vaak niet, maar af en toe. Vaak genoeg onze. <laughs> wat een kwaliteit Ja, is. en dat waren eigenlijk heel behoorlijk klassieke concerten. Maar ik heb eens video's gezien van die, van die andere dingen. Wat altijd een crossover project is. En uh, ja, daarin ben ik sowieso heel erg geïnteresseerd. Het heet ook breder dan klassiek. Dus we zoeken de grenzen op van wat, wat mogelijk is. Verwacht dus geen saai or, uh, orkest. Ze doen ook mee aan de choreografie, zeg maar. Uh, ja, ik vind het leuk van Amsterdam Sinfoniette. Ze ja, dus houden ook van een beetje actie in de tent. Het is ook visueel... Uh, ook leuk om te zien. En, uh... Hebben ze dat en ze van zichzelf solisten? al of heb jij dat er een beetje ingestopt ook? Want ik wil, nee. jij wil wat energie, want wat energie op het podium ook. Ja, maar er is ook een regisseur en die houdt er ook van. Dat is Dieter stiel tegen. En daar hebben ze ook al eerder mee gewerkt. Dus ze wisten een beetje wat ze konden verwachten. Nou, ik, uh, uh, uh, jullie zijn met z'n vieren twee violisten. Altviool en uh, cellist. Uh, wie van jullie? Janneke? Ja, ja Janneke. Ja, ja. Uh, wat betekent het dat... Uh, uh, hoe kwamen jullie op, op Ellen? Um, ja, wij vinden Ellen een fantastische artiest en zangeris. En, uh, ze schrijft ontzettend mooie liedjes... en ze is heel erg aanstekelijk op het podium. En ze zingt prachtig. Dus het sprak voor zich. Het sprak voor zich. Ja. Nou, heeft ze even, als ik me goed herinner, heb ik haar wel eens viool horen spelen. Ja, dat doet ze ook heel goed. Dat, doet ze ook. dat, is, niet, uh, maar, dat is helemaal niet cynisch, hoor. Zij nee, zijn waar, veel beter. Maar durf jij... Zeggen. Want je, we hebben net al dat prachtige eerste nummer gehoord. Um, straks een tweede... Durf jij nog wel viool te spelen nu je met hen samen hebt gewerkt? Blijkt nou, mij. Nou, nou, bijna niet, maar ik doe het toch. Oh. Ja, ja. Net zoals ik piano speel. Ik bedoel, ik, ben geen, ik ben geen goede solist, ik ben een zangeres. En uh, schrijf liedjes. Maar ik vind het wel heel leuk om dat allemaal te gebruiken op een podium. En uh, ja, en er zit ook een, uh, trouwens een symbolist in het orkest. En die wordt ook gebruikt. Een harpiste komt er bij, speciaal bij. En een band ook. Dus er wordt ook gerokt en gedaan... Dus dit is ja. nu het gezelschap... Janneke, dit, is dit zijn er nu vier, jullie zijn nu ja. met z'n vieren. Twee viool als violcello, En er komt dan bij? Uh, de, de eerste violen zijn met z'n vijven, de tweede met z'n vijven. We zijn in totaal met 22 strijkers, geloof ik. En uh, we hebben nog een band erbij uh, ja. met drum en bas, basgitaar en gitaar. Ja. Okay. Hebben jullie daar de volledige vrijheid voor de inhoud... van de poëtische teksten gegeven of hebben jullie meegedacht? Uh, volgens mij is dat Ellen's... Uh... Ja, het is voornamelijk ja. natuurlijk de input van de artiest. Want anders zouden ze die niet vragen, denk ja. ik. Maar er wordt wel overlegd met een artistiek leider... van of dat door de beugel kan en of dat uh, hoog genoeg niveau is, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus er wordt in overleg een uh, setlijst samengesteld. En die bestaat nu voornamelijk uit nummers van mijn cd Durf jij... maar ook van de nieuwe, die nog niemand heeft... en die illegaal te verkrijgen is bij onze concerten alvast. Maar die komt pas later uit. Dus er, er komt ook nieuw werk wat niemand kent dus... Maar ook een grappig, ja, een paar grappen en grollen in de zin van een medley van diva's, van zangeressen. Eh, in de zin van een ode aan de liefde, bijvoorbeeld dingen van Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, eh, Edith Piaf, Nina Hagen, eh, Madonna. Er komt van alles voorbij. Dat is, ook een, dat is ook wel een crossover. Dus ook in dit programma laat je <lacht> van alle kanten weer zien? Uh, niet van alle. Maar... Nou, van vele kanten. Want. Die ja. kennen je toch ook als halve circusartiest? Ja, ik kom, nou, Die, dat komt ook nog een beetje voorbij. Komt ook nog Hier een zeg beetje ik voorbij, oké. Okay. Ja. <laughs> nou, maak de mensen nieuwsgierig. Um, komende vrijdag dus de tournee. Um, ja, zo maar gewoon naar het tweede nummer gaan luisteren? Is ja. dat een tekst van iemand anders? Van ja, ook jezelf? toevallig. Ik heb wel net een goede uitgekozen. Ja? Dit is een tekst van Rempel Kampert. Okay. En dat was ook een opdracht. Want ik werk normaal gesproken met Ilja Pfeiffer... Of met mezelf, zeg maar, dat ik alles zelf schrijf. Maar en, uh, ik ben eigenlijk een beetje vreemd gegaan met, met deze twee heren. Heb je een bewerkte tekst? Of... Ja, het is een leuk verhaal. Want het, hij had ooit een gedicht geschreven en ooit gezegd. Het is eigenlijk een soort chanson-tekst. Wie weet, is er iemand die ooit daar een prachtig lied van kan maken? Is nooit gebeurd. Veertig jaar later kreeg ik die opdracht, dat was vorige maand, om uh, daar iets mee te doen. En als verrassing voor Remco, die had zijn jubileumfeest. Uh, uh, in kader van het boek mm -hmm. Het leven is verrukkelijk en toen heb ik dat als verrassing voor hem gespeeld en gelukkig was hij heel verguld ermee en ja. wij, wij ik, ja, ik We ook zijn jou. Dus, We zijn nou ja, dit is Noem even de titel Het regende zon Het regende zon Die dag in het noordstation Toen jij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 Meteen na de lunch, de Champs élysées je kocht nieuwe schoenen, we liepen via Perla het regende zon. Vol afbraak en gaten in mijn nieuw montant. Wou ik je wijzen op de tand der tijden. En hoe ons hart de zon dans. Maar je kneep in mijn hand en zei dat een ander. En dat de dingen nu eenmaal. Het regende zon. verbraak en gaten in mijn nieuw mond wou ik je wijzen op de tand der tijden het regende zon Dankjewel, Ellen ten Damme en Amsterdam Sinfonietta. Live optreden in eh, dit oog. Fijn, met het uh, nummer Het Regende Zon. Morgen in Peru. Het proces tegen Johan van der Sloot. Hij wordt verdacht van de moord in mei 2010... op de 21 jaar oude Stefanie Flores, dochter van een in Peru... bekende zakenman en oud autocoureur. Aan de telefoon Marcel Hane, verslaggever van NRC Handelsblad. Goedenavond, Marcel. Goedemiddag voor jou. Hè. Je zult morgen in Lima de eerste dag van de strafzaak tegen Van der Sloot meemaken. Is op deze zaak veel internationale pers afgekomen eigenlijk? Ja, enorm veel. Ik heb net de lijst te bekijken van journalisten die zich geaccrediteerd hebben. Want niet iedereen komt zomaar binnen. Je moet je daar van tevoren voor opgeven. En daar zitten niet alleen veel Nederlanders bij en uiteraard veel Peruanen... maar ik zag dat ze zelfs uit Japan komen, Venezuela, Engeland, Duitsland. Uh, nou ja, het is een enorme belangstelling. Ja. Hoe beleven de Peruanen zelf dit proces tegen Johan van der Sloot? Ja, ook met, uh, met, uh, met veel interesse. Ze zijn hier wel wat gewend op het gebied van misdaad. Vooral de afgelopen vijf jaar is, het, is de criminaliteit enorm toegenomen... Maar een, een op het oog keurige, lange, blonde Europeaan... die hier een, een, een, een jonge, succesvolle studenten vermoordt... dat is toch ook voor Peruanen nieuw. En dat, uh, dat, uh, dat trekt enorm veel belangstelling. Europeanen is dan hier toch echt eigenlijk voor de beschaving. En nu blijkt er een, ja, nou, het zich laat aan, is je toch een... een om nog een ontspoorde Hollander te zijn die, die hier aan het moorden is geslagen. En dat, dat boeit ze. Ja. Is dat ook de, laten we zeggen, de verklaring voor die immense naamsbekendheid... die hij inmiddels in Peru heeft gekregen? Ik heb begrepen dat echt heel Peru hem kent, Johan van der Sloot. Nee, ik ben het gaan testen, want ik, ik zit per stom toeval in een hotel... Tegenover het casino waar, waar uh, Joran van der Sloot destijds het slachtoffer heeft uh, leren kennen. Het flikkert dat licht van het authentic ik, city uh, casino in mijn kamer binnen. En ik vraag dus steeds aan mensen of ik vertel wat ik aan het doen ben. En ze weten onmiddellijk, uh, Joran van der Sloot, ze spreken een beetje anders uit. Ze zeggen Joran van der Sloot, maar uh, over het algemeen is hun uitspraak toch, toch vrij goed. En iedereen kende Maar Dat komt voornamelijk denk ik ook omdat omdat er zulke intrigerende beelden zijn van het, mis, het misdrijf. Hij is dus gefilmd eh, terwijl hij dat casino verlaat met het slachtoffer. En een uurtje later, eh, of een paar uur later, gaat hij die hotelkamer weer eh, sneekt hij uit. En dat staat allemaal op film. En dat wordt hier eigenlijk eindeloos vertoond op televisie. Nu natuurlijk weer helemaal aan de voorhoofd van het proces. Dus eh, ja, hij, is, hij geniet enig faam. Dat, dat is onmiskenbaar zo. Ja, faam. Die, die faam is er ook richting. Peruaanse vrouwen, heb ik dat goed begrepen? Dat er ook een soort fascinatie van deze jonge man uitgaat. Kijk, ja, ik heb begrepen, ja, in het begin verscheen er ook veel Indianenverhalen, hoor. dat Hij was nog maar een paar weken in de gevangenis en dan zou hij al een Peruaanse vrouw hebben bezwangerd. Dat, dat, dat leek onzin te zijn. Maar er zijn, er zijn vrouwen die, uh, die kennelijk toch vallen voor zijn charmes. En ik heb me gisteren laten uitleggen dat de Peruanen zelfs een soort werkwoord hebben. wat we in Peru kennen, dat heet ja. Richero. Uh, een Peruaanse vrouw die traditioneel geneigd is om uh, ja, een uh, bewondering te hebben voor Europese mannen. Dat staat voor wel, welstand en beschaving. En zelfs uh, van der sloot profiteert er nog van. Mensen vinden hem knap hier. en uh, ja, Hij ziet er, ziet er intrigerend uit. Hij ja. is ook bijna twee keer zo lang als de gemiddelde Peruaan. Dus, uh, er zijn toch nog vrouwen die hem kennelijk de moeite waard vinden. Ja. Marcel, blijf, even, uh, blijf hangen. <lacht> blijf aanwezig. Want Ik ga even naar Geert-Jan Knoops, advocaat, hoogleraar internationaal strafrecht. Meneer Knoops, goedenavond. Goedenavond. Hoe, hoe staat het Peruaanse rechtssysteem bekend? Zal Joran van der Sloot daar vanaf morgen een eerlijk proces krijgen? Nou, het Peruaanse rechtssysteem heeft uh, uh, bezorgd kritiek te verduren gehad. Uh, ja. Met name ook omdat... de ja, de invloed van de uitvoerende macht, zeg maar de overheid, nog op het rechtssysteem groot is. Er wordt nog steeds beweerd dat de rechtelijke macht in Peru niet heel onafhankelijk zou zijn. Dat, dat valt natuurlijk heel moeilijk aan te tonen. Het feit is natuurlijk wel dat er jarenlang grote politieke onrust en instabiliteit heeft bestaan in Peru. Echt vanaf 2000 is men weer begonnen om dat rechtssysteem weer opnieuw op te bouwen. Uh, Peru staat ook bepaald niet bekend uh, om uh, de snelle processen. Men zit lang in voorrest. Er uh, is ook kritiek van mensenrechtenorganisaties op het detentiesysteem. Uh, dus de zaak van, van de sloot zal zeker een testcase worden... Voor ja, de, de, de eerlijkheid van het periode uh, uh, strafproces... met name of, of men juist in een zaak waar uh, veel politieke en ook publicitaire druk ja. op het systeem staat... Uh, of men daar van de vloot dus een eerlijk proces kan gunnen... Uh, dat hangt ook met name af van de vraag hoe ver zijn verdediging ruimte krijgt... om bepaalde verweren te voeren. Zijn advocaat ja. heeft al aangekondigd dat hij een verweer zal gaan voeren van de, tijd, de tijdelijke ontwerekelingsvatbaarheid van Joran van der Sloot. En daarom de strafvermindering dan? Ja, daarom zou dat tot strafvermindering moeten leiden. En die tijdelijke ontwerekelingsvatbaarheid zou eruit hebben bestaan... dat volgens deze argumentatie van de Sloot in een vlaag van woede... Uh, ...zou hebben gehandeld en niet met voorbedachte raden. Ja. Uh, ook dat zal een testcase worden in hoeverre de Peruaanse rechtbank uh, nou ja, de ruimte geeft... ...aan de verdediging om dit verweer in alle objectiviteit te voeren. Uh, ook dat hangt weer in verband met de vraag of de heer Van der Sloot zelf uh, ter zitting aanwezig zal zijn. Zullen, zullen we dat Althans... meteen even vragen? Wacht even, ik ga even vragen. Ja. Marcel, is, is hij aanwezig, Marcel Hanen in Lima? Zal hij aanwezig zijn? Ja, dat, dat blijft onduidelijk. Naar nou, verluidt zal zijn advocaat hem adviseren om niet te komen. En uh, dat, dat kan betekenen dat hij dan de eerste dag wordt toch vooral besloten van wie welke getuigen wil horen en wanneer dat dan gebeurt. Dat hij dan door de rechters wordt verplicht om de tweede zitting wel te verschijnen. Dus het kan zijn dat hij morgen het af laat weten. Zijn advocaat... Uh, is van mening dat Johan van der Sloot de zeker talent heeft om op vragen de verkeerde antwoorden te geven. Dus hij kan beter zo min mogelijk verschijnen. en hij zou ook de media willen ontlopen. Het is overigens wel interessant dat vanmiddag bekend is geworden. Want Knoops maakte zich dus zorgen over de, over de rechtsbeving. Maar vanmiddag is bekend geworden dat de rechtbank zal bestaan uit drie rechters. Het zijn alle drie vrouwelijke rechters. En, nou ja, de rechterlijke macht is seksie neutraal, Maar het lijkt me in het geval van Van der Sloot geen voordeel dat hij door vrouwelijke rechters moet worden beoordeeld. Ja. Nog even heel ja. ja. nee, Heel goed punt. Ik ga even nog heel even kort naar uh, meneer Gertjan Knoops. Heel kort. Moet hij nou ook nog worden uitgeleverd aan de VS? Want ik heb begrepen dat Amerika hem ook wil hebben. Ja, dat is een hele complexe zaak. Er zijn mogelijk straks drie landen gemoeid met uh, de eventuele uh, tenuitvoerlegging van een mogelijke gevangenisstraf. Uh, het systeem zou er als volgt kunnen uitzien. Stel dat hij in Peru wordt veroordeeld. Ja. Dan zal hij, uh, voordat de straf in Peru wordt tenuitvoer gelegd, waarschijnlijk worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten om daar een proces te ondergaan. Voor vermeende uh, afpersing, oplichting van de familie Holloway. Ja. Daar is naar verluid vorige week ook een verzoek voor binnengekomen bij de Peruaanse overheid. En er zijn nu onderhandelingen gaande tussen Amerika en Peru om inderdaad die overlevering tijdelijk naar Amerika over, uh, mogelijk te maken. Dan zou hij dus na het proces in Peru, uh, in Lima, ja. een proces ondergaan in de Verenigde Staten. Zo. Als hij daar veroordeeld zou worden, dan zou hij weer eerst terug moeten naar Peru, om daar de straf uit te zitten. Uit te zitten ja, ja. Om vervolgens weer terug te gaan naar Amerika, om daar dan de Amerikaanse straf, als die wordt opgelegd, uit te Dit... zitten. En daar komt dan ook nog een mogelijk verzoek tussendoor de... Uh, van de heer Van der Sloot ja. aan Nederland om de Peruaanse straf in Nederland te kunnen uitzitten. Nou, we gaan dit zeker. Hier gaan we nog heel veel berichtgeving over krijgen. Tot slot, een laatste vraag aan Marcel Hanen. Fascinerend proces. Blijf jij daar lang als verslaggever van NRC dit volgen de komende weken? Ja, het is hier mooi weer, dus er is geloof geen reden om Kijk. terug te gaan. Nee, het hangt er een <laughs> beetje vanaf. Nou, dat is nou een journalist af. die eindelijk eerlijk is, zeg. <laughs> ja, ik heb mijn zwembroek net zitten strijken. Ik okay. het maar als, als we nou morgen besluiten dat het binnen afzienbare tijd wordt afgerond, dan blijf ik zeker. Maar als het er naar uit gaat zien dat het voor vier maanden gaat duren... dat is wel de verwachting. Dan vermoed ik dat mijn overleefde me mee terug gaat roepen. Dus dat <laughs> eind zal ik dan niet meer meemaken. Dankjewel Marcel Hanen vanuit Lima en Geertjan Knoops... voor de inhoudelijke bijdrage rond de zaak van Joran van der Sloot... Hij wordt dus vanaf morgen wordt hij, uh, beoordeeld door de rechters in Lima. Ja, James en Bobby, purify, I'm your puppet. En dan uh, naar een film die vandaag in première ging. Vanaf vandaag een film over het leven van J. Edgar Hoover in de bioscopen. Deze J. Edgar was 48 jaar lang de hoogste baas van de FBI en daarmee een van de machtigste mannen uit de Amerikaanse geschiedenis. Bovendien een fel strijder tegen het communisme. Senator, I think that communism is serious menace to the United States as it ever was, The tendency to judge the strength of the Communist Party by its membership in numbers is fallacious and I think uh can, be be a, can lead us into very serious trouble. Ja, en dat was J. Edgar Hoover in 1960. Hij wijst ons op het gevaar van het communisme. Goedenavond. Jan Blauw, oud hoofdcommissaris. Yes, Oud-hoofdcommissaris bij de Rotterdamse politie. U heeft J. Edgar Hoover ontmoet, hè? Wanneer was dat? Dat was in oktober 1966, om precies te zijn. Dat was de eerste keer, ik heb hem vijf jaar later nog een keer ontmoet. Ja, hoe kwam u daar terecht bij hem in 1966? Nou, ik was uh, twee maanden in Amerika toen, in dat jaar. En wel om stage te lopen in Chicago, uh, bij Hammersite, dus bij de moordafdeling, en in Kansas City. En aan het einde van die twee maanden, ik had een afspraak met de FBI, dat ik in ja. Washington... Het FBI-museum en de FBI-academie, die toen nog in Washington gevestigd was, aan de Pennsylvania Avenue, om daar een bezoek te brengen. En uh, toen ik daar die dag uh, in Washington in arriveerde, werd ik s'avonds gebeld door de FBI. met een mededeling die je haast van je stoel de, deed rollen. Namelijk dat ik de volgende morgen om tien uur op het hoofdkwartier van de FBI werd verwacht. en ontvangen zou worden door J. Edgar Hoover himself. Wat, uh, en, en waar had u dat aan te danken? Aan uw reputatie, die u vooruitgesneld was, reeds in 1965? Uh, mogelijk, in, in ieder geval, ik had altijd goede contacten met de FBI in, uh, in Duitsland. Die waren toen nog op de Amerikaanse ambassade in Bonn uh, uh, gevestigd. En daar heb ik heel goed mee samengewerkt. Nou, Dat even naar ze de dus persoon. Wat ik zo interessant vind, die, die persoon, de, het karakter, de persoonlijkheid van deze J. Edgar Hoover, hoe kwam hij op u over? Want hij werd in alle verhalen altijd beschreven als een rechttoerecht -recht aan dictator. Ja, daar zit wel wat in. Het was in ieder geval een, een, een man van een, een, een gestalte, maakte een vitale indruk. Uh, had een, een, laat ik zeggen, een blik die niet onvriendelijk was, maar wel om zo te zeggen gedecideerd. Dat ja. wil zeggen, ik leidde daaruit af, hey, zo wil ik het hebben en niet anders. Dat straalde eigenlijk wel uh, uit zijn uh, oogkassen. Kunt u zich nog herinneren waar u met hem over hebt gesproken, al is het dan 45 jaar geleden? Jawel, hij, om te beginnen, uh, uh, wilde hij van alles en nog wat weten over de criminaliteit in Nederland. En toen viel het woord georganiseerde criminaliteit, organized crime. En ik heb het dus uh, duidelijk gemaakt, de minder tijd, dat wij dat begrip georganiseerde criminaliteit, let wel, in 1966 niet ja. eens kenden. Het was voor nou, het vond... eerst dat u het hoorde, dat woord. Uit zijn nou, mond. Nee, nee, nee, nee, nee, ik had er wel. Natuurlijk, tijdens mijn stage daar in Amerika wel over gehoord. maar. Het, het, uh, die man had er geen voorstelling van. wat er hier te koop was. En hij sprak toen de hoop uit dat uh, dat wij in Nederland nooit zoiets zouden krijgen als organized crime. En, en de twee andere punten die toch wel even van belang waren... dat was, uh, hij legde de nadruk op, vooral op samenwerking tussen politiekorpsen... om diezelfde georganiseerde criminaliteit ja. en criminaliteit te bestrijden... waarbij die dan ook uh, de spreuken, de gehoorden te bewijzen vreken nog zeggen... Uh, he who has the intelligence has the power. Met andere woorden, die de criminele inlichting heeft, die heeft, de, die heeft ook de macht. En, en daar heeft, dat heeft hij een paar keer herhaald. Hij was erg ja. uit op criminele inlichtingen verzamelen om dus de, de, vanuit die positie uh, een zekere macht te hebben. En in die zin heeft u natuurlijk als Nederlandse politieman veel van hem geleerd. Was uw waardering zo groot dat u daarheen ging met een cadeau. Heb ik dat goed begrepen? Uh, ja, ik heb uh, meegenomen een schildje in plastic van de, uh, van de, de, de Rotterdamse politie. Ja, oh, echt waar? Het uh, uh, leuk, wat uh, chauvinistisch ook. Uh, nou ja, wat zal ik zeggen. Uh, hij, uh, Hoover gaf mij een boek, The FBI Story, netjes uh, gesigheerd. Ja. Werd er werden uiteraard foto's gemaakt. En nog diezelfde middag verscheen er een special messenger, zoals dat heet, bij mijn hotel. Met zowel uh, de gemaakte foto's als, uh, als, uh, als, als dat boek. Uh, nee, het, het, was, het was een, een, een ontmoeting uh, waar ik erg van, van onder, de, onder de indruk was. En ja, u hebt het zelf al gezegd: het was natuurlijk een ongelooflijk machtig, machtig man. Oké, okay, maar en nog één was, laatste vraag: want hij was bekend ja. als een rechtse ijzervreter. Heeft u hem in die hoedanigheid ook meegemaakt en gevoeld? Nou, dat heb ik in dat gesprek, dat ruim een half uur duurde, wel gemerkt. En vijf jaar later, hij, aan het einde van het gesprek, zei hij... nou, ik hoop je nog eens te mogen begroeten op de FBI-academie als student. En dat is vijf jaar later, is dat gelukt. Ja. Uh, en dat was dus de tweede keer dat ik hem, dat ik hem ontmoette bij, bij de diploma-uitreiking. Ja. Maar hij was inderdaad een ijzervreter. Ik heb er uh, toch van het een, het een en ander nogal wat van de, van de FBI uh, geleerd... En, uh, ik, en, en dankbaar gebruik van gemaakt ja. en, uh, in de rest van mijn loopbaan. Nou, ik vond het fantastisch om dat even heel kort van u te vernemen, Meneer Jan Blauw, uh, commissaris, uh, lang commissaris geweest bij de Rotterdamse politie. Goedenavond. Goedenavond. Het is vijf voor twaalf. Ja, en dan nu de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd met John van Galen. De grande finale is pas op 24 januari in de Amsterdamse stad Schouwburg maar nu al iedere avond in het oog een voorproefje... van Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 2011. U hoort nu de Belgische muzikus Mauro Pavlovski... met inzending nummer 10.210. Mijn moeder bestond uit seizoenen. Alleen in de zomer had ik haar lief. Dan was zij lichter dan de wind, vrolijk als een kind... Rennend op blote voeten. In de herfst was zij vallend blad. Dan raapte ik haar op en sloeg de aarde van haar schouders. Dekte haar toe in het grote bed. Tijdens winterdagen sliep zij. Maan en zonlicht gingen aan haar voorbij. Soms werd zij wakker en vroeg aan mij hoe laat het was. Nog lang geen zomer, zei ik dan. Als het lente werd, keerde zij voorzichtig terug. Zong zacht liedjes en lachte soms om niets. Hoe blij was ik wanneer de dagen lengden. Zij weer de moeder werd waar ik van hield. De moeder werd waar ik van hield. Nou... Ja. Ja, dat vind ik altijd mooi. Als uh, half Italiaan uh, vind ik alle odes aan de moeder wel geslaagd. <laughs> ik heb ook een sterke band met mijn Italiaanse moeder. Dus, uh, dat, oh ja? Uh, Je dat, hebt een Italiaanse moeder? Ja. En die Pavlovski? Dat een dus... Poolse vader. Uh, ja, in, in Limburg, in uh, midden-Limburg komt er wel meer voor. Dat is helemaal geen unieke ja, uh, ja. combinatie. Dus emoties zijn je niet vreemd van huis uit? Ja, misschien daarom dat ik uh, me nogal op de vlakte hou. <laughs> oh, <laughs> Alt, dat uh, hoeft niet. Op, op, uh, ja, gewoon omdat ik heb al genoeg uh, uh, tegenovergestelde te, gezien. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Waarvan? Uh, ja, van mensen die van alles eigenlijk iets, iets uh, hysterisch maken. Ja. Toch van veel. Komt een je beetje vindt, uit die achtergrond. Je hè? vindt emotioneel, vind je al gauw hysterisch. Ja, god ja. Dus Nogthans als muzikant is het, is het mijn vak om uh, uh, hysterie op de planken te delen met, met, een, met een betalend publiek. Maar uh, schek gewoon na het lezen. Van, om, om snel iets te vertellen over, een, over dit gedicht. Het verbaast mezelf wat er allemaal uitkomt. Ja. Wat ik hier allemaal uit mijn nek zit te kletsen. Schrijf je zelf gedichten? Uh, ja, zeker. Ik heb zelf een bundel uitgebracht in eigen beheer... twee jaar geleden, toen ik een tournee uh, um, deed met Ramzi Nasser samen. Noem de titel. Uh, uh, Tonelen van Kalme Waan. <laughs> Tonelen van Kalme Waan door uh, ja. Mauro Pavlovski. Dames en heren, in de betere boekhandel... Maar. En thuis een, nog een doze in de kelder. <laughs> Dit was inzending 10.210. Dank Mauro Pavlovski. Graag gedaan. Ja, en morgen meer Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Dit was een oog met veel gelezen en gezongen poëzie. Morgen zit hier Thijs van der Brink. Dank u wel. Mijn laatste klaas im Steen. Dit is Radio 1.